In het natuurgebied Aamsveen bij Enschede wordt nog steeds een heidebrand. Er staat zo'n 100 hectare natuur in brand. Het natuurgebied ligt in de grensstreek met Duitsland. De Nederlandse en de Duitse brandweer werken samen bij de bestrijding van het vuur. Het blussen is lastig omdat het gebied moeilijk toegankelijk is. Defensie heeft een blushelikopter ingezet. Een camping met 200 gasten is uit voorzorg ontruimd. Griekenland kan rekenen op het volgende deel van de lening van de Europese Unie en het IMF.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 Titelverdediger Rafael Nadal heeft de finale van Roland Garros bereikt. Hij versloeg in de halve finale de als nummer 4 geplaatste Brit Andy Murray in drie sets. Sinds 2005 heerste Spanjaard Nadal op het gravel van Parijs. Alleen in 2009 verloor hij een keer, toen van Roger Federer. Het weer, vanavond en vannacht is het helder, morgen zonnig en warm. In het noorden en noordwesten wordt het nog een frisse noordoostenwind ongeveer 20 graden. In de rest van het land loopt de temperatuur morgen op naar 23 tot 28 graden. Zondag neemt de kans op buien en onweer, vooral in het zuiden toe. Maandag in het hele land buien. Dit was het NOS Journal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de randstad staat de file op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Den Haag-Maniveld en, en Prins-Klausplein 4 kilometer. heeft te maken met de werkzaamheden. Verderop is de A12 dicht tot aan Zoetermeer. Dat duurt tot zaterdagavond 6 uur. Daardoor veel omrijders op de A13 Den Haag-Rotterdam. Tussen de Knoop de Ippenburg en Kleinpolderplein 6 kilometer. En op de N14 Den Haag richting Leidse Voor de aansluiting met de A4 2 kilometer. De N302 Enkhuizen-Ledistad is in beide richtingen dicht vanwege technisch onderzoek na een aanrijding. Dat duurt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 Oogst. ik kijk om half De pilen voor de groot. De wereld is mijn plak op je bolen pitnaag. Geolle vinden afstand van je gehmel lichaam. Ze is van spek. Damens op mijn nek bitch, damens op mijn nek Loopt so in the sky Met damens op mijn nek bitch Damens op mijn nek, damens op mijn op mijn Vroeger was Jang Jij yeah, yo, alleen nog maar jang. Geen rapzendjes, geen peper, geen sang Totdat hij uit het niks op tv kwam Ineens changed zijn hele leven, bam Shows in het weekend, geld op de bank Gelukkig aan het sterren stop, maar telt het nog dan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 The The manic out in the night was here stuff though The manic losing in the sky with on my neck, bitch, lemons on my neck Los, so Dat was de lazy song van Bruno Mars. Daarvoor de, de jeugd van tegenwoordig met sterrenstof. Ja, het is zes uur geweest. Dat betekent het tweede deel van het weekend in. En we hebben vandaag een speciale uh, ja, Spaanse uitzending. Ja, allemaal lekker Spaanse hits. Zodat ik, uh, ga wel zo dat gaan we zo luisteren naar Jonas Semaniana. Niet echt Spaans, meer Argentijnse, Maar ja, toch wel met een Spaanse klank. En we gaan nu luisteren naar, uh, naar Pink met Fucking Perfect. En straks, rond een uur of half zeven, hebben wij nog Barbara Barend in de uitzending. Dus ik zou zeggen, blijf het luisteren.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 and play with yourself cause I would, I would if, I if I was you I bet I you stand up in the mirror stare at yourself cause I would, I would if, I was you. if I was you if I was you girl be me, me and you girl would be no question teach you lessons in my room girl and if you with it girl then you can get it girl and if you thinking, trust our drink and let it go girl check it out hey.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 Free. She said she wanted to go back to my C.O.M.D. Let's go. Hi. Snoop Let's go. Die outro hebben dit tempo, is zo lang. Moet je eigenlijk niet opheen gaan laten, maar nou. Nou, dat kan wel. Dat waren de Far east Movements. En natuurlijk, Snoop Dogg, ons grote vriend met OMG. En daarvoor de Pikmin's fucking perfect. En dat was deze afkondiging ook natuurlijk fucking perfect um, Zal ik weer even uh, een beetje Spaans gaan? Ja, gaan? laat we maar horen, want, want het is een Spaans uitzending het is Beter dus als die Nederlands onzin die eruit mijn mond komt Precies Wat ga ik zeggen Niels? Wat ga jij zeggen? Jij gaat zeggen het is uh, 6 uur geweest en welkom bij het uh, tweede deel van het weekend in Ha, ja. zido. Sias horas, la, bienvenida la, parte dos, del, fina de semana, en Oftewel Het is 6 uur geweest, welkom bij het tweede deel van het weekend in Goedemiddag, Goedemiddag Goedemiddag Ja um, Zullen we naar de weekendhit? Zullen we dat maar doen dan? Ja En ook dat van de het spaten natuurlijk hè Ja Ja Oh ja, daar zat ik Wat ga ik zeggen? Hij staat hier Kijk, daar zat hij. Ja. ja, en dit is ons weekendhit. hit Je ja, este es nuestra fin de semana Die exciter. Die exciter. En uh, onze weekendhit is Gers Pardou. Ja. Je zou denken, Gers Pardou. Gers Spardou Die jongen die komt uit Rotterdam, maar hij heeft wel een zachte G Kijk. En ik kan hem ook aankondigen in het Spaans week. We zijn hier toch bezig. Even verder. Oh ja, ja. Weet je wat ik ga zeggen? Ik ga ah, nou. zeggen we gaan luisteren naar met een. Okay. En dat is een. Dus sa se habla ahora, gerspedul, Ik ikon. Morgen ben ik rijk. Kijk. Dat klinkt niet echt Spaans. Maar goed. Ik ben morgen wel rijk. En okay. daarom. Okay. <laughs> ik hoop echt dat ik morgen rijk ben. Ik ben rijk. Dat weet iedereen toch? Komt u, ja, ja. ja. Onze weekend niet.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 en niemand krijgt mij klein morgen ben ik rijk, dat is vijf. En willen al die bitches hangen met mij Want dan heb ik een club en een hele wijk En heb ik zelfs een gouden mic En op iedere vinger heb ik een diamant Een boot, een jetski en een eigen strand Een mooie planeet en een eigen land En modellen die me bellen aan de lopende band Zij het die voor me koopt En in de schuur, een bioscoop En helikopters, dat had ik klaar Gevuld met champagne en een kaviaar Maar nu ben ik Mr. Solo Maak mijn dozo, zo, mijn naam, mijn logo Dus maak een foto en zij die me haaten zijn gaaf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 Een beetje brood. Ik heb een bankstel en een bureau en heb één fokt op telefoon Mijn bed valt bijna uit elkaar, vanaf die ellende na 15 jaar En mijn huur was kan alleen nog maar zeuren, want ik heb de huur alweer niet betaald Mijn douche is koud en half naar de kloten. ik heb een iMac die is naar de kloten. Ik heb mijn iPad in mijn dromen en internet is afgesloten Maar straks zijn ik hipsters 50, go als dilly, ben een man met bal ook is Mijn leven lijkt op een film van Disney, maar ooit dien ik op een Millie van deze Deze is voor jou deze is voor jou, deze is voor jou, voor jou en ook voor jou Deze is voor jou, ik, deze is voor jou, deze is voor jou, voor jou en ook voor jou yo, yo, yo. Vandaag ben ik woon, maar morgen ben ik rij. Morgen is de toekomst en zal het beter zijn Dus vergeet ik mijn problemen, voelen slecht, slechte zelfs zwijn En niemand krijgt mij klein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 Never Gonna Lieft is best van Maroon 5. Daarvoor hoorde yes, je met mooi. je bent in rijk, Maar dat ben ik al, dus, de, dus niet de toekomst, laat maar. Uh, ja, we hebben zo uh, over, uh, na dit volgende nummer, hebben we Barbara Barand, de enige echt aan de lijn. En uh, ja, wat zij te vertellen heeft, dat hoor je zo. Maar we gaan eerst luisteren naar Guus Meeuws, weer zo'n Brabander, met Doenikje Zag. Allee, en dat is een belletje. Dat is Oké, okay.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 Dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet, en toen heb je mij misschien niet eens gezien. Ik kon niemand lachen, ik was tot niets in staat. Nu ben ik dag en nacht een zon, omdat ik weet dat jij bestaat. Ik bleef altijd binnen.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 Thanks to Ja, dat was Hero, met Toen ik je zag. Ja, dat was trouwens helemaal niet Hero. Nee, ik dat was Toen ik je zag. Ach, dat was Guus Milwis. Inderdaad. Maar Toen ik je zag. En als het goed is, hebben wij nu aan de telefoon Barbara Barend. Goedemiddag. Ja, Goedemiddag. Hoe gaat het? Heel goed. Oh, Heel dat is goed. mooi. En met, uh, met de kleine? Ja, super. Heerlijk. Heerlijke dag weer met hem gehad. En... Uh... Nee, dat uh, is uh, echt een feestje. Ik, hoop, uh, ik neem aan dat jullie nog geen vaders zijn. Nee, nee, nee, nee. nee. zover is het nog niet. Als dat zou zijn, dan uh, zet het een beetje... Uh, wacht er nog maar mee even mee, maar uh, ik hoop dat jullie ooit gegund is. We dus zijn, we zijn pas 18, dus... Uh... Nee, daarom. dus kan wacht er echt voorlopig nog maar mee, maar uh, <laughs> het is uh, heel leuk. Ja? Yeah? Dat is mooi. Vandaag. <laughs> Kijk. Nou, ja, jij kon uh, eerst gisteren, even over, over de voetbal. Jij kon eergisteren eh, zeg als maar, de eerste melden dat wie er in de raad van commissarissen bij Aris ging kwam. Dat, dat vond ik wel heel erg leuk. Ja, leuk, hè? <laughs> maar hoe kan het? Jullie zitten de laatste tijd, sinds de maand en maand zitten jullie zo dicht op het nieuws bij Ajax. Ja, ja weet je, dat is het leuke. Als je uh, journalist bent, dan mag je nooit voor je bron gaan. Uh, nee, uh, ik, ik, ken, ik ken het. Dus dat ga ik nu ook weer niet doen. <laughs> maar het is echt... Ja, ik, ik heb wel een idee eigenlijk. Ja, heb je een idee? Ja, ik, misschien woont hij in Barcelona. Ja, weet je, er zijn heel veel... Het uh, is dus meestal wat je totaal niet denkt... Maar uh, jullie mogen daar jullie mogen vrolijk op los speculeren. <laughs> nee, dat doen we niet. Maar nou, ik vind het echt een compliment, want jullie zitten er echt, de water staat zo dicht op. Ja, nou ja, we doen ons best. Hè? Dat vinden wij eigenlijk ook leuk hoor. Want sinds hij Barend en Barend het live maakt, deze mm -hmm. nieuwe serie, dan kan je tenminste ook voor nieuws gaan. Hè? Want als je het niet live maakt, dan is het een beetje moeilijk nieuws maken. En dat is toch eigenlijk wat mm -hmm. zowel mijn vader als ik um, heel erg leuk vinden. We zijn wat dat betreft echt journalisten in hart en nieren. En het allerleukste is als je nieuws kan maken. En dat is inderdaad dit jaar um, harkig goed gelukt met Ajax. Vooral ja. met Ajax, met Met persoon Jansen ja. Kruif. Um, ja nee, heel veel uh, inderdaad wat betreft Ajax. Ja, en hoe bevalt het om uh, live te zijn naar VI met Barend en Barend het programma? Uh, nee, omdat we live zijn dan kan ik natuurlijk zelf VI niet, niet uh, mm -hmm. tenminste dat, dat zie ik niet echt. Yeah. Maar it, valt prima. we het gewoon prima, we zitten op een hele andere locatie, hè, dus yeah. het is niet dat je veel van elkaar meekrijgt. Nee, hey, oké. Okay. Maar uh, wij vinden het gewoon leuk om het programma te maken. En het is, uh, het is eigenlijk altijd heel goed om naar VI te zitten. VI kijken een heleboel mensen naar. Yeah. Ja. in tv-land dat je dan een mooie lead-in hebt. Ja inderdaad niet in. maar als je met een vol stadion begint Dan uh, eindig je meestal in ieder geval met een half stadion hè? Ja precies ook zo. <laughs> komen jullie nog uh, terug eigenlijk volgende seizoen? Uh, we zijn in gesprek met RTL Dus ik, ik ga ervan uit uh, dat we daar wel uit gaan komen En niet uh, toevallig op RTL 4? Uh, nee RTL 4 niet nee Want uh, RTL 7 is de sportzender, dus, uh, mm -hmm. dus altijd op RTL 7 Want had je uh, iets gehoord over RTL 4? Nee nee nee maar dat zou, ik zou het leuk vinden ja, oké, okay. weer een soort van late night talkshow zo of zo. Ja, ik mis dat wel bij Artel, maar goed. Wat is dan land van van dorp? Nou, Barend en Genee, dacht ik. Barend en Genee? <laughs> oké, okay. en welke Barend wil je dan? Uh, jou. Oké. Okay. Dat zou, en... zou ik een leuke komen vinden. We hebben een Ik is het, het wel eens ergens, inderdaad. Dus ik heb het ook wel eens aan mij gezegd. Nou, wie weet, maar zijn programma met Johan en met uh, Van der Gijp loopt zo goed nu dat dus ja. ik denk niet dat hij iets anders gaat doen. Ja, dat ging niet echt goed tussen Johan en Van der Gijp laatst met Willem van Aanigem, hè? Ja, dat is dus de laatste uitzending. Dat heb ik niet echt gezien. Dus dat valt een beetje uh, lastig. Nou, kijk ik sowieso niet zo vaak naar CI, maar uh -huh. helemaal nu. Uh, ja, nu, nu we nu naasten zitten, kan ik het niet echt volgen, want we zijn dan meestal komen onze gasten net binnen en dan gaan we ook even praten natuurlijk met de gasten huh. maken en zo. Maar jullie hebben een heel leuk spelletje in, in, in het programma. Ja, nee. Dus dan ga je nu ook met mij spelen. <laughs> ja, hey, ja, dan gaan we ja, ook dan. met jou spelen. Kom maar op. Oké, okay, de eerste is, uh, ik zou graag uh, meer in de studio van Eredivisie live zijn dan langs het veld, of dan langs, langs het veld. Nee. En waarom, nee? Maar ik moet eerst ja nee toch doen en nou, dan moet je graag ik ergens de okay. truc komen. <laughs> dan gaan we door naar de volgende vraag. Is, uh, ik zou graag me, of ik zou graag me nee, meer willen, willen ik. richten op het hosten van een talkshow en daar voetbal voor opgeven. Uh, nee. Ook niet. Oké, okay, en nee, het laatste is al ja, min of meer een grapje. Ik zou het uit dat ik naar SBS ga om daar een talkshow te maken. Dat is ook heel moeilijk, ja, als het ontkenning is. Ik sluit uit dat ik, nou, dus als ik daarop ja zeg, dan sluit ik het uit. Als hm. ik daar nee op zeg, sluit ik het niet uit. Geen idee, weet ik. Dus nee, ik weet het niet. Ik okay. sluit niet uit. En waarom, of ik liever in de studio... Nou, ik heb, maar, ik, ik, ik, ik, ik heb wel gemerkt dat ik mij het prettigst voel... Als mm -hmm. ik gewoon lekker met, letterlijk met mijn poten in de modder sta. En waar ik de voetballers kan aanraken en spreken en doen. Dat ligt mij toch het beste. Het ja. is ook een droombaan, hè? Ja, dat is inderdaad een hele leuke baan die ik heb. En ik denk vooral voor heel veel uh, jongens is het uh, een droma. Nee, ik, uh, ik heb daar gewoon enorm naar me zin. Maar de combi die ik nu doe is natuurlijk heel leuk. Hè. Ook nog mijn blad Helden. Daarvoor ik ook veel uh, sporters interview en ook nog wel reis. Ja, en hoe, ga, hoe gaat het daar nu mee? Ja, met Helden gaat het heel goed. We hebben nu weer het nieuwe nummer. Het is net vorige week uitgekomen. een heel groot interview met de hele familie Krijtje. Mm -hmm. Oké. Okay. Echt de moeite waard om te lezen. En Seedorf hebben we geïnterviewd. Frank de Boer staat erin. Nou, we hebben weer... Uh, veel leuke dingen Anouk Hoogendijk Die uh, uh, vrouwelijke voetbalster Met René Vroeger. Mm -hmm. Victoria Koblenko Onze vaste medewerker Die al prachtige interesses maakt Dus uh, dat gaat leuk Ja, en die combinatie dat, dat is hartstikke leuk om te doen Wij hebben binnenkort de ex van Victoria Koblenko Lachenko? Ja Oh, nou doen we de groeten Is goed Zullen we doen leuk, hey, oké hey, Hartstikke bedankt voor dit interview Ja, uh, ik heb nog één, één klein oh, vraag. vraagje. Ja, Wat vind jij er nou van dat Edgar Davids In, de, in de raad komt? ...vind ik een hele goede keuze. Ja? Hij wordt veel slimmer dan veel mensen denken. Mm -hmm. En hij wordt nu ook gedwongen om dat te tonen. Hij heeft verstand van voetbal, hij heeft verstand van zaken. Hij vertegenwoordigt een generatie. Wat ik het, het leuke vind, zal ik dat zeggen, aan deze RVC. Mm het -hmm. was altijd een boel werk van oude mannen met stropdassen. Oude, Klot. witte mannen met stropdassen. Nu zit er een vrouw in met verstand van zaken. Want heel toevallig ken ik iemand heel dicht bij haar. Mm -hmm. Dus ik weet van alles over haar. Deze vrouw heeft gewerkt met... Uh, met uh, sportgoal, jongens Daar ja. uit die wereld komt ze. Dus ze weet wat boefjes zijn. En die heb je nogal wat in de voetballerij. Ja, zeker. Sport en recht gedaan. Ze is een hele goede advocaat op het gebied van sport en recht. Want ze werkt bij een van de beste advocatenkantoren. Dus ze heeft verstand van zaken. En het feit dat ze vrouw is, is al leuk. Edgar Davis, nou dat hoef ik jullie niet uit te leggen dat hij niet oud en wit is. En verstand van zaken heeft Johan Kruis Dus het is leuk dat het een keer niet zo'n old boys network is. En uh, dat vind ik er alleen al leuk aan. is ook een relatief, inderdaad, jongere raad van commissarissen is me opgevallen. Ja, jongen, en tenminste een keer anders. Het is toch eigenlijk heel raar dat voetbalclubs altijd allerlei culturen en achtergronden zijn... ...en dat de mensen die beslissen zijn altijd maar de oude witte man in het pak. Dus ik <laughs> vind het heel goed, uh, heel goed dat dit uh, veranderd wordt. Ja. En nogmaals, ze moeten wel verstand van zaken hebben. En daar ben ik van overtuigd ja. dat deze mensen dat hebben. Het zijn allemaal professoren, hè? Ja, dat is wel geest. Ja. Nou, die Ten haven ken ik niet. Dus, uh, maar dat is inderdaad ook een professor... En, en Kruis is dus natuurlijk ook gewoon professor in de voetbalkunde. Dus ja, het zijn allemaal professoren. Okay. Hé, hey, maar ik ga binnen een barbecue hoor, dus mag ik weer doorgaan naar mijn barbecue? Ja, ik heel snel doorgaan naar de barbecue. We mogen we heel, uh, ja, heel erg bedanken voor ja. het interview. En eet smakelijk. En Dankjewel. eet smakelijk inderdaad. <laughs> doei doei. doei. Oké, okay, dan gaan wij nu luisteren naar Michael Jackson met Hollywood. Als het goed is, komt hij aan maar. Met dit mooie kerkgezang. Als het goed. Is. Interrimo ha torime, Ameno ameno lanci re remo torime Ameno o non rehi ameno timere, timere, macchio macchiare Ja hoor, Michael Jackson met Hollywood en daarvoor La Nature. Beetje Spaans. Maar toch echt wel echt een popper die Michael Jackson. Ja klopt. Goede, goede naam heeft hij. Dat, dat, dat hij zelfs na zijn dood dat hij nog uh... hit heeft. Hè? Ja, precies. Ja, dat is ook wel logisch. Maar er komt nog echt heel veel aan nog van hem. Ja, en dat is helemaal. wel te hopen, want hij uh, is wel een van de, van de beste zangers vind ik. Zeker. Gaan we nog een nieuwsfeitje doen? Ja. Zo op het eind van de uitzending. Welk gaan we doen? Noem jij die maar. Oh, dat evenement. Ja, dat is wel leuk. We hebben weer een beach, een bike beach ding. Dat is voor een goed doel. En dan gaan mensen, ja, het heet Spinning on the Beach. Ja, Spinning on the Beach. In 2007 was het ook. Bijvoorbeeld een ambassadeur die er ook veel met fiets doet is Louis van Gaal. Die doet ook vaak van dat soort dingen. Voor Stichting Spieren voor Spieren. Um, er gaan ongeveer uh, 150 mensen op de fiets Op een uh, ja, spinningfiets oh, spinning Jij ja. ja, weet het ja, jij zit op de sportopleiding Gaan ze met hun hoofd naar de zee Bij de zondagang dus zon. gaan, ze, gaan ze voor het goede doel gaan ze fietsen Kijk. En dat is uh, binnenkort Ik geloof dat het uh, rond de 25ste uit mijn hoofd is Ja klopt, 25ste En um, ja, iedereen is welkom te komen kijken En zo. En het is leuk om te zien lijkt Ja, lijkt me ook wel En voor een goed doel dus Geef je op. Dan is er ook nog een ander leuk... Nou, minder leuk nieuwtje. nieuwtje. Wel leuk voor ons omroep. Want um, in het uh, programma Goedemorgen Zandvoort... Yeah. Is een beetje een clash ontstaan tussen Jerry Kramer... Dat is een uh, vvd raadslid, En uh, tussen de wethouder of status. Ja. Ja, die niet helemaal. Ik weet persoonlijk gelukkig dat Jerry Kramer... Die is de laatste tijd echt best wel een beetje aan de poes op het project. Omdat er een paar foutjes in zitten. En ja, ik denk dat het een beetje... Een samenloop van de omstandigheden is geweest. Maar nou ja. Blueberdaat uh, is al uh, bijna klaar. En ja, dat, daar, dat gaat, het, daar gaat de discussie over. Daar gaat de discussie over. Want um, ze hebben een parkeergarage. Ja. Alleen die parkeergarage die moet er komen wanneer de huizen zijn verkocht. Ja. Alleen die huizen die ja, een slechte markt Die worden niet goed verkocht. Ja. Dus is het een risico om die parkeergarage te bouwen. En het risico is niet van uh, 10 euro, maar een paar miljoen. Ja, ja dat gaat er fout. Oké. Okay. Dus dat is uh, ook wel uh, bijzonder. En dat het ook nog bij ons op, bij de omroep gebeurt is natuurlijk alweer leuk. Klopt. En uh, ja, het is nu uh, we Zijn tien voor zeven alweer. Ja, ja? Ja. Bijna tijd van het het de uitzending. Ja, we zijn nooit alleen. hè? Nee. Het is altijd weer gezellig hier. Klopt. Gaan we luisteren naar de 3A's met Never Alone. Ja, welkom terug. We zijn er nog heel even. En uh, zodat ik heb je het ZFM Sport met uh, Luc Krom als presentator. Als sidekick Joop Van S. Wie kent hem niet? Dat is niet <laughs> en, uh, de En van de techniek die doet uh, Daniel Leffers. Het is een heel leuk programma, want we gaan het hebben over de, het hotstoknotse begonia toernooi. Dat komt er in één keer uit. Dat vind ik best wel knap. Eigenlijk... Ja, ja. Zonder spel. <laughs> Zonder spelwoud, in één keer. Ja, ja. Um, de Alp du gaan we het over hebben. Ja, we hebben we nog meer. Um, langs, de velden. langs de velden. De voetbalvelden. Alles wat er, ja, ja, tennisvelden. Alle, alle, alle, sport, alle sportvelden. Zwerenboelvelden. Wat is er het afgelopen seizoen gebeurd? Uh, wat staat er nog op het programma binnenkort? Mm -hmm. uh, ja, Weinig. En. <coughs> dan hebben we nog een telefonisch interview met, inderdaad met Frank Paap over de Hotsknots. Begonia voeltrooi. Kijk, ik kan het dan eens hebben. De mede-organisator ja. over de geschiedenis en dergelijke. Die hebben we telefonisch uh, in, mm -hmm. zin in. En voor de rest is het gewoon uh, twee uur lang uh, sport, sport. Knaal, knallen, sport, we gaan knallen. Eén aan de knoppen? Nee, nee, nee. Ik zadel even Ben ik niet. Ben er niet? Hij is er niet. Zo grillig. Wie doet jullie techniek dan als hij er niet wat is? Nee, die niet. Dat was wel Maar goed, uh, we gaan uh, luisteren naar ja. wat nummer was dat ook weer? Milo met you, Milo, you, and, me. you and me in mijn pocket. Want we zijn alweer aan het eind van, dit, uh, van deze uitzending. Ja. En, uh... zal, ik, zal ik hem in het Spaans afsluiten? als ja. jij mijn beeldscherm even teruggeeft dan sluit ik hem af in het Spaans Goedemans. dit gaat dus echt, dit is moeilijk hoor als je ook want echt heb naar Spaans gaan praten nou, vertel het is uh, tot ziens luister vrienden en uh, tot volgende week en dat is adios amigos y escuchar la próxima semana precies oftewel tot, tot volgende, volgende week, week. <laughs> <tot <seja> ja, het is, uh, het is niet echt, uh, echt mijn beste taal Spaans maar goed, ik heb het gedaan volgende week in Duits, nee dat doen we niet we gaan luisteren naar mij dan ik me in mijn pocket mm -hmm. I wish you smiled a little funny Not just funny, really bad We could roll the streets forever Just like cats but we never stray